Morat Teruakili met het nws journaal Nederland is een van de landen die anti-scheepsraketten levert aan Oekraïne. Dat zegt de Britse minister Wallace van Defensie en wordt door NAVO-bronnen bevestigd aan het ANP. Het Nederlandse ministerie van Defensie doet geen mededelingen... over welke wapens geleverd worden en wil het nieuws daarom niet bevestigen. Eerder maakte Nederland wel bekend panzerhauwitsers te leveren aan Oekraïne. Dat doet het samen met Duitsland. Op dit moment zijn Oekraïners nog aan het trainen... om de vijf howitzers op het slagveld in te kunnen zetten. Een Nederlandse vrouw van 25 is omgekomen bij een schietpartij in Colombia. Ook een Braziliaan kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De schietpartij vond plaats in het uiterste zuiden van het land... aan de grens met Brazilië en Peru. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat twee mannen het restaurant binnenkwamen... en begonnen te schieten. De twee dodelijke slachtoffers waren toen met elkaar in gesprek. In het ziekenhuis bezweken de slachtoffers aan hun verwondingen. Sinds 2012 zijn wereldwijd elk jaar meer mensen hun huis ontvlucht... om te ontkomen aan oorlog, vervolging en ander geweld. Inmiddels zijn er 100 miljoen ontheemden... Nooit eerder was dat aantal zo hoog, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan in de meeste gevallen om mensen die binnen de eigen landsgrenzen een veilig heenkomen hebben gezocht. Er braken in de laatste jaren nieuwe conflicten uit en oude conflicten leiden weer op, zoals in Zuid-Soedan en Myanmar. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft geen bewijs gevonden dat schepen bij het laden en lossen bij Tata Steel illegaal kolen en ertsresten in de Noordzee dumpen. Het onderzoek werd ingesteld door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het Noord-Hollands Dagblad meldde eerder dat schepen tijdens het schoonmaken grote hoeveelheden reststoffen de Noordzee inveegden. Volgens de inspectie is dat dus niet het geval.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 Ik ben heel bang geweest alleen te zijn. Queen of Fox in the Fender's Siege, got soul in the beauty of her melody.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 Just like a minor I'm yelling freebies with designers Your team ain't hoes cause I'm undecided I'm kicking sugar at it I'm serving bricks and mad it All this bitch can't a trolley ooh. Gucci flip lots and joggers Ooh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 Niet weten, ik heb je pas een keer hond.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 Wish me myself and I I guess I guess I got what I wanted, I never knew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 We wollten niets verpassen We wollten niet zo so werden Wie die Leute die wir hassen Nur een blick van dir Und ik wusste genau Was du denkst, was du fühlst Dieses große Vertrauen Unter Frauen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 die waren weniger zum lachen doch du musst es sie ja machen Ich stand nur daneben konnte nicht mehr mit dir reden alles was du sagtest war das ist mein leben mein leben das gehört mir ganz allein und da möchte ich keiner ein lass es sein lass es sein das schreck mich ein ich sah in die augen sie waren tot sie waren leer sie konnten nicht mehr lachen sie waren nude, sie waren schwer du hattest nicht mehr viel zu geben denn so weit het rythme van cfr via de kabel auf 104.5